Okay. Stel, stel, stel. Oh, Hallo, Centrale. Hier wagen A37. Kom in, Centrale. Dringend. Wat verdomme hè, Huis je dan toch? Ach, Guido, Het is allemaal aan de bliksem. Ik ben Halleloren kwijt en. Hier, Centrale. Kom in, A37. Eindelijk. Van in hier. Stop die actie tegen kwijtens. Stoppen zeg ik. Blaas het alarm af. Laat hem gaan. De commissaris, ik... Geen gemaar, doe wat ik zeg. Dat kan ik toch zomaar niet? Ik leg zelfs wel uit, welop. Ja, yes, dan. De leiding van de operatie is in de van de procureur. Ik mag... Ja, waar is die? Geef die door. Doorgeef ik. Waar is godverdomme de procureur? Naar de honing van meester Buys. De plaats van de misdaad. Oké, okay, over en out. Wat zoek je? Waar je binnenzaak, recht. Rechts, Juist, Ja. Wist je dat? Ja, eerst, ik ben toch altijd daar, Pieter. Wat is dat nummer van Bekman ook weer 0486 722 365. 65. De juur, je pak op. Hij heeft hem afgezet. Naar de Academiestraat, Guido. En zet de muziek op.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 Excuseer, pardon, excuseer. Pardon, service, service. Televisie, televisie. Uh, uh, meneer de procureur, Focus TV. Uh, hebt u meer nieuws? Onze mensen doen hun werk, meneer Van den Bossen. Uh, is de dader al bekend? De vermoedelijke dader, uh, bedoelt u? Het gerucht tot de ronde dat u al een naam zou hebben. Wel kijk, uh, de zaak is Zo, ik, doe, meneer de procureur. wat, wat? Ik zeg, uh, meekomen. Laat ma ma me los van hier. Ja, hier was en geen woord meer. Als je het laat wie bent u. Ja, u, u? Het zandmanneke. Maar tel ze eens uit. Interview gedaan. Daar. Alsjeblieft, van Ik langs hier. Ik krijg het allemaal wel uit als vanin. Kom. Wat Kom. dit? Kom op, los. Kom. Kom eruit. Kom. kom. Oh, Daaruit zeg ik. Oh. En trek mijn kleren aan. Hier.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 Ik heb het hem nog zo gezegd, hè. Hij wist wie het zou bekopen. Zeker? Ja, wie anders? Maar een uh, uh, deel, zegt je, wat voor een deel? Laten we zeggen, verrijf het van een rekening. Och, ik verstaat er niks van, Stefan. Ik geen zaken, m'n schatje. Hier. Een dwangbuis. Ja. Ik kan dat niet bij het dreigen nee, alleen laten. Je meent dat toch niet, Stefan? Stefan, ik kan... Het... Van in dwingt mij daartoe, Hannapan, hè. Het zal zijn schuld zijn als ik jullie moet rechtstellen. Stefan, dat doet het toch niet, ik kan het toch niet doen... Je oh, hebt mij gezegd dat je mij graag zegt. Je hebt het mij zo te kruis gezegd. Stefan. Het is niet meer je hart. Ik zal u geven wat je vraagt. Het is niet meer je hart, pannen. Niet op die manier van toen. is alleen maar om je dood af te wenden. En dat is niet te laat voor, Anne. Nee. Zoals het te laat is voor die ander die mij ook gekwetst hebben. Allee, kom. Waar, waar gaan we naartoe? Waar... Oh, nee. Nee, nee, niet op die kruk. Niet op die kruk, Stefan. Nee. nee. Oh. Wegkom. Dat je zomaar zo laten gaan. Kijk nu toch eens. Uw lip. is het bloed. Ik nu op de krukste van Nee, niet daarop. Niet daarop. Kom, kom, kom. Toch wel. Het is van in zijn laatste kans. Op zijn laatste kans. Als hij doet wat ik zeg. Als hij doet wat ik zeg. Dan krijgt hij misschien nog terug. Anders... Eén een telefoontje volstaat om de kruk te activeren... ...en om de strop die ik om uw gelegen naar werk te laten doen. Stefan, ik ben uw vriendin. Ik wil een vrienden zijn, ah, Stefan. Een vriendin heb ik niks, meisje. Nooit iets gehad. ik kom op de kruk. Nee! Ah, zo was hij. Voor een paar uur is alles achter de rug. Wat ga je nu doen? Nou, meisje, toch. Waarom zou ik je dat vertellen? Eén ding is zeker. Hier blijven, in geen geval. Sterk, hè? Stefan!